Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Oekraïnse geheime dienst zegt dat het een fraudezaak heeft ontdekt bij hun eigen leger. Ambtenaren van het Oekraïnse ministerie van Defensie hebben samen met een wapenleverancier... ongeveer 37 miljoen euro verduisterd. Het ministerie sloot een contract voor de levering van 100.000 mortiergranaten... maar die werden nooit geleverd. Het afgesproken bedrag werd van tevoren wel betaald... en daarna doorgesluist naar buitenlandse rekeningen...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 Lazzarini vindt het onverantwoord om de hele organisatie en alle Palestijnen te straffen vanwege de beschuldigingen tegen maar een paar mensen. De VVD is volgens partijleider Jessel Gus in een storm beland na de teleurstellende verkiezingen. Dat zei ze op het partijcongres waar de leden gisteren voor het eerst weer bij elkaar waren. De VVD-leider erkende dat de partij een rumorig halfjaar achter de rug heeft... Ze had niet verwacht dat er zoveel kritiek van de leden zou komen... om een mogelijk kabinet met PVV, NSC en BBB alleen te gedogen. Jess Gus vroeg de leden om haar vertrouwen te geven in de beginfase van de formatie... omdat er volgens haar nog steeds een goede kans is op een vruchtbare samenwerking. Natuurmonumenten wil niet dat het NK wielrennen... door het heuvelachtige natuurgebied De Postbank bij reden wordt gehouden... Er broeden in juni onder meer kwetsbare vogels en dan zijn helikopters, drones en publiek niet toegestaan, zegt de natuurorganisatie. Het weer, het is nu zo'n 2 graden, later vannacht kan het nog gaan vriezen. Komende dag is het droog en bewolkt, af en toe schijnt de zon. Het wordt dan 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet.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 In mijn hart En onrust in mijn bloed De twijfel voelt uit bloed Dat door mijn aderen vlooit Geef mij een teken van leven en Laat me horen hoe het met je gaat en Laat me weten waar je staat En waar je over praat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 Alright. for you you're gonna tell me in time just give me a towel and i'll be straight down i've got so much to tell you about where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 В доме поселился Замечательный сосед Мы с соседями не знали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 Punt 9. CFR. Op 106.9. I feel so lucky in love and her Tell me what else is magic. We're not responsible I'm uh -huh.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 I'm gonna drive my dad's is bird. White, red, ride, ride. Six, or six, six or so bland. It's absurd. I'm gonna put her on the backseat and drive her to Tennessee.